En vanaf 11 uur kun je luisteren naar DJ JK in de mix.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 Swan a I'd remove you. Chips, chips, da-di-do-di-do, chibom, chibobo. Da-di-do-di-do, chibom, chibobo. da di do di Zometeen na die klok van 11. Zou nog een uur lang bij je uh, met Beard Wills als steel. En JJK. Make some noise.